U. Clemens Peters met het NOS Journaal. De man die bij de bestorming van het Capitool twee jaar geleden het kantoor van Nancy Pelosi binnendrong moet 4,5 jaar de cel in. Een foto van de 63-jarige oud-brandweerman met zijn benen op het bureau van de Democratische Politica ging de hele wereld over. Volgens de man was hij per ongeluk in de kamer van Pelosi terechtgekomen. De dood van zangeres Tina Turner heeft veel losgemaakt bij artiesten over de hele wereld. Zo schrijft Mick Jagger op Instagram dat hij een geweldige vriendin heeft verloren. Turner toerde in de jaren 60 enkele keren met de Rolling Stones. Elton John noemde haar een legende, zowel op de plaat als op het podium. En Mariah, Mariah Carey noemde haar een overlever en een inspiratie voor vrouwen waar ook ter wereld. Tina Turner overleed gisteren op 83-jarige leeftijd. Een conferentie van de Verenigde Naties om geld in te zamelen voor de horen van Afrika is uitgelopen op een teleurstelling. De organisatoren hoopten voor Ethiopië, Kenia en Somalië 5 miljard dollar in te zamelen, maar de aanwezige landen gaven bij elkaar 800 miljoen dollar. De drie landen kampen met droogte, veel emigratie en een forse toename van de voedselprijzen. Gouverneur Ron DeSantis van Florida heeft zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar in Amerika. De 44-jarige DeSantis doet mee aan de race bij de Republikeinen. Hij geldt als belangrijkste rivaal van ex-president Donald Trump, die ook weer wil meedoen bij de verkiezingen van november 2024. En er is opnieuw oneenigheid binnen de coalitie over de spreidingswet, melden bronnen aan Nieuwsuur. De VVD zou het niet eens zijn met de manier waarop de wet moet worden uitgevoerd door gemeenten. In de wet staat dat gemeenten desnoods gedwongen kunnen worden tot het opvangen van asielzoekers. En dat leidde eerder al tot grote spanningen binnen de VVD-fractie. Maar de partij ging uiteindelijk wel met de wet akkoord. De uitwerking van de wet zou gisteren naar de Tweede Kamer worden gestuurd, maar is nu door de bedenkingen van de VVD tegen vertraging opgelopen. Het weer in het midden en noorden is nog bewolking. Vanmiddag gaat de zon schijnen en dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit.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 Ready for the main event. All the ladies and the players in here dressed to kill. Choose a winner who has labor looking off a star. Only the best can pass the test. Let me check you out. I'm a list of the best competition. Get a view from a better position. Never question, make up my attention. You're my world, I'm superstar. Keep showing me moves that are pleasant. Cause you're my imagination. I'm ready the Think you. If special, could you be the one? If you're not then don't get jealous Just keep moving Boom on Into to the beat, so hot the heat Springing off the shine So clean, so fresh, a real good catch So I might make you my In the midst of a fierce competition Get a view from a better position Of I know you got my attention Baby you're my, my, my, my superstar Keep showing me moves like a blazing Cause you're teasing my imagination I Don't believe I can fight temptation I think you are.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 I'm not the only Aan mijn y todo lo que está beetje Perdido por el mundo, desordenado si no estás, como mueves tú mi felicidad y todo lo que está de detrás, tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. Jouw keuze ZFM.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 Niemand weet dat ik kies soms schuil als een clown met een fake Rolex Rolexes hadden maar pique. in een safe guard kon dat maar niet redden van tijden dat ik niet meer Mee zit, manier is niet alles en dat weet ik Ik ga voort mijn hart aan twee gezichten met een facelift Ik meen dit, moet opnieuw leren te vertrouwen Zoveel mensen in mijn dat ik word never midden ouder. Uh, heb zoveel bagage, maar wie helpt je echt maar shower? Uh, Lijken in mijn kast waar ik niet meer om kan berouwen uh, Stappen ondergaan die ik niet meer kan onderbouwen uh, Maar ik weet zeker dat ik veel meer ben dan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 They get sin in the in the soul my mom They zin in the soul man. man. Is it all man? But I have in the summer geen spa, geen jacka, witte atti, witte patas. Ik heb zin in de zomer, man. Potbands, bruine akka, naar die strand, Ik heb zin in de zomer, man. Met een zoekje op de gracht of in die pizza op een jaar. Ik heb zin in de zomer, man. Zonder teas in de streets is het toch, ze krijgt ze niets. Ik heb, zin in de zomer, man. ik heb zin in de zomer, man. Ik heb ook zin in de zomer, man. Is het al zomer, man? Want ik heb zin in de zomer, man. Ik heb zin in de zomer, man. Ik heb zin in de zomer man Is het al zomer man? Want ik heb zin in de zomer man Met een biertje in mijn hand bij de schouders weer verbrand Ik heb zin in de zomer man Steek je op de grill en een nieuwe zonnebril Ik heb zin in de zomer man I can speak in elke taal waar jij internationaal Ik heb zin in de zomer Ik zit gevouwen op een vlucht maar de houtje is er rug Is het al zomer man? Ik heb zin in de zomer man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 Do a stop in a port, we and a stop you there summertime. Quero to summer solace, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa,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 Gouverneur Ron DeSantis van Florida heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Zijn belangrijkste republikeinse tegenstander is Donald Trump. Het weer in het midden en noorden is nog bewolking. Vanmiddag gaat overal de zon schijnen en dan wordt het 15 tot 19 graden.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 Het zuiden Holland plakt in de Spaanse zon Days a lie along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 Começou a dançar, e passou a nossa, ai, delícia,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 Eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Ah, ah, ah, ah. Que delícia, hein? Ai, se eu te pego.